I wanna see your rainbow high in the sky. I wanna see you and me, eyes on the number. Turbo! Oh, je hebt hem al aangezet hoor ik Het ja, is <laughs> dus even om lekker tot rust te komen Met de uh, Pet Boys Met Beautiful People Oh, lekker hè hmm. En dat is uh, Het gaat gepaard met ons motto van deze week Lekker niks doen Ja, ja dat is wel waar Het is weer tijd voor de DWVD Ja uh, DWVW DVDW. Oh ja, DVDW. Ik ga Deer altijd de fout in met die uh, dier van de week. Ah ja, dat is jouw probleem. Dat <coughs> is jouw probleem, jongen. Ja. Uh, we gaan even. Uh, aan de knoppen hebben Joost meer weer zitten. Ja. Ik zit veel op me. Zoals Mike dat altijd zou zeggen. Ja, hier, hier ben ik begonnen bij de radio. Ik zat altijd op dit hoekje en, uh... <coughs> Mijn stem is die helemaal top, hè? He? Uh... Jawel hoor. Oh, toch wel. Jawel. Ah. Ja. Ja. ja! Daar zijn we weer. <laughs> oké. Okay. Uh, moet ik hem vertellen? Jij ja, mag hem vertellen. Mag ik hem vertellen? Ja, What Ik heb hem al bedacht. Sorry, ja, dat is. Het maar. was een ingeving, weet je dat? Ja, dat uh, weet ik, want ik was er zelf bij. God is calling. <laughs> <laughs> maar het dier van de week van... Ik, ik klink niet helemaal goed. Maar het dier van nou, deze dat week kan meevallen. Oh, oké. Okay. Is de gewone pijlstaat Gewoon. Lekker helemaal ja. rustig aan doen. Lekker, helemaal niks doen. Net, net de Pitcher Boys. Wat zei, je, lekker, wat zei George nou? Lekker niks doen. Helemaal niks doen. Lekker niks doen. Of lekker, lekker rustig aan. Lekker rustig aan, zei hij volgens mij. Lekker rustig aan. Of lekker weinig doen. In ieder geval George, om... wat zei je? Bel ons op. Nee, bel me niet. <laughs> het mag wel als je wil. Trouwens, maar de, als ja? voorwerp ligt hier nog van... De... <laughs> Ja, de stofzuigersak. onze, onze stofzuiverzet. Maar de gewone Pijlstadrog, ja. vertel Joost. Uh, de gewone pijlstaatrog is een rog uit de familie Decitadea. De en deze uh, dat is, een, een, dat is dus de familie pijlstaatroggen. Een Latijnse naam voor pijlstaartengoed. Ja. en deze kraakbeenvis komt uh, voor op zand- en monderbodems. In de bodems? Zuidelijke Noordzee, Noordoostelijke Atlantiaan. Atlantische Oceaan en in de Middellandse Zee. Een paalse drog wordt ongeveer 1,4 meter lang en heeft een rugvin maar wel een gekartelde stekel op de staart die giftig is. Dat wist Nederland nog niet. Nee, het is <laughs> ook echt een heel onbekend dier. Zo we gewoon stoppen erbij, want iedereen kent het toch. Dan gaan we nog even Mag door. ik, ik verder? Ah ja, mag natuurlijk. De roggen leven op de bodem. Oh nee, Rogge, de roggen leven op bodemvissen. Schaaldieren ...en weekdieren. Dus dat zijn een beetje kreeften, oestertjes, mosseltjes. Uh, de diepst, diepteverspreiding is 5 tot 200 meter. Ja. zijn in veel openbare aquaria te bezichtigen. Vanwege de giftige stekel worden de pijlstaartroggen... ...in tegenstelling tot stekelroggen... daarentegen niet vaak in een open bak gehouden. Pijlstaartroggen werden vroeger wel gevangen... ...om een lever... Vooral door Zeeuwse vissers uit deze leven werden pijlstaartolie bereid. Een huismiddeltje dat tegen veel kwalen onder andere reuma werd aange... bent. Bent. aangewend. Dus het was eigenlijk niet He zo, maar mensen <laughs> dachten het wel. <laughs> He Henk, aangewend. Ja. Ja. Voorkomen aan de Nederlandse kust... Nou ja maar. Leuk hè, We leven gewoon in Nederland Die bij is Is het zo Ongeveer half Zo'n beetje Werden in beschouwd Als minder algemeen Soms Sorry Nou ga ik een beetje in mezelf uh... <laughs> <laughs> Maar, dat maar dat de gaat rog het, uh, Zoals Steve Irwin zou zeggen Het zijn dodelijke dieren <laughs> Watch out, because these animals are very dangerous. It's a, watch out, this hungry little fella. Ja, <laughs> maar hij, hij, hij is door een paal zat uh, Of was het een ander beest? Nee, het was een paal zat er Ja, ja, ja. De giftige, dat is een uh, giftige. Angry, dus, uh, angry little fella. Ja, de giftige staart van hem. Ja, en uh, lekker gewoontjes is hij gebleven. Ja, als jij hem nou even op de Twitter gooit. Oh, Oeh ja Dan hebben daar geen zin in <coughs> Jawel nou. We hebben ook zo'n nummer van de Lamas We zijn zo lekker gewoon gebleven Ja klopt Zullen we die ook even draaien zo Die moeten we eventjes erbij halen Dat is, <laughs> is wel een heel goed idee van jou Op ja. het motto van Sjors, uh, We zijn zo lekker gewoon gebleven, gebleven. Ja. <laughs> We gaan lekker luisteren naar Nickelback met I did come for you I come for you Tot zo De meeste bekende Nederlanders zijn heel arrogant. Maar ik ken een paar gasten. We zijn zo lekker gewoon gebleven. We zijn zo lekker gewoon. We zijn zo lekker gewoon. We zijn zo lekker, We zijn zo lekker gebleven. We zijn zo lekker gewoon. Stel Beckhand Mensenmens. Hij leest voor voor doge kinderen. Dat kost hem zijn stem en zijn vingers van de Meer is al 35 jaar Buddy. Buddy van Horace Cohen. Want hij vindt dat hiv patiënten wel een kans verdienen. Ja, maar vind ik het... wel. Jeroen is dus de man achter de stichting Zaad voor meisjes. Nou, de... Samen de zaden, zodat de meisjes kunnen tarnieren. Afghanel. Ja, ja, en uh, Ruben Nicolai ja, die is gewoon heel mooi. Ja. Heel mooi. Met haar volle mond. Lekker kop met haar. Dank je. We zijn zo lekker. met drie vrouwen, hè, waarvan de lelijkste op een gegeven moment zegt, bewaar het voor mij. Dan denk ik echt, joh, ga lekker terug naar Jansmeer. We zaten net wat te drinken, komt de ober bestelling opnemen, dus, dus een drankje, een drankje. Goed. Ik zei, wat kan ik met uh, champagne graag? Had hij niet? Ik zei, even, prosecco zou ook goed. Oh, heerlijk. Dit? Ja, dit is, uh, is goochie, ja. ja. Ik kook wel uh, de maar uh, ik draag hem niet. Het zit voor gemeten. Ja. ja, en ik heb laatst weer eens uh, boodschappen gedaan. Serieus? Voor het eerst. Ja, dat was wel wat hoor. Zee. zo via internet.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 Zelfs bassie zie je in mijn En toch blijf ik heel gewoon We zijn zo lekker gewoon gebleven We zijn zo lekker gewoon We zijn zo lekker gewoon gebleven We zijn zo lekker gewoon We zijn zo lekker gewoon, We zijn zo lekker gewoon, gewoon, gewoon. Welke club is dit? Ja, wel. DWS? Blauw-wit? Of op de lijst staan even aan Schindler vragen. Wow. Hoe bedoel je, ik kan hier alleen met munten betalen. Ik heb alleen maar papiergeld. Ja, buiten roken? Vanaf 1 juli mag ik toch niet meer buiten roken? Hé, hey, portier, vergeten we de klant niet? Waar ah, is mijn fucking taxi? Nou, dan komt het hotel maar hier naartoe. Tuurlijk mag jij een foto maken. Maar zonder flits. En buiten. Nou oprotten. We zijn zo lekker gewoon gebleven. We zijn zo lekker Nee, hij is uh, verkeerd, hè? <laughs> Zie je dat nou? Nee. Wat gedaan? Die. Oh. Dit is hem. Ja, dit is hem. <laughs> Wacht, de verkeerde? <laughs> Wacht, dat denken we zo eens. Dat is mijn fout, ja. Mooi, hè? Mooi, hè? Misschien is? Ja, je moet je scheren. Wiki, de Viking. Ik ja. <laughs> Ah, Ik denk altijd maar zo. Uh, maak je niet druk en doe niet te veel, vooral. Hè? Ik denk altijd maar zo. Wij gaan een top 5 hier houden. Ja, ik moet alleen nog even Zullen we even, dit er gewoon is, een top 10 is, van is, maken? Ja, maar ik heb niet genoeg sound effects voor 10 voor auto's. Maar we beginnen met de sound effects van vijf, vanaf 5 en dan gaan we er dieper op in. Oké, okay, ja, dat is goed. Heb je hem? Ja, gaat u maar. Jij ja. ja, mag beginnen met nummer 10. Ik vind hem nummer... heel leuk. Oh, we moeten eerst even het onderwerp. Het, het, uh, het onderwerp, onderwerp <laughs> het, uh... Dus krijgen we dat probleem weer. Kevin, leuk onderwerp heb je uitgekozen. Ja, uh, De meest sexy auto's volgens topkeer. Ja. Oh, hallo. Zo. Ah, ik ga er even bij liggen. Ga, je... <laughs> ga jij er even half bij liggen, ik jongen? Ik zal eens even hey. kijken. Nummer... Doe vooral niet te veel, hè. Nummer 10. Goed, het klonk best wel. Uh... Nummer 10. Nummer 10 uh, Sally de Porsche 911 Carrera Van uh, Pixar Films Cars <laughs> Iedereen kent haar wel Sally. Sally. Sally Sally van Cars die, beetje, blauwe, die blauwe Porsche is dat Het is een beetje de smurvin van de auto's Ja. Wa ja maar iedereen, okay, maar so iedereen eigenlijk overheen wil Weet je wel <laughs> <laughs> Slecht okay, Nummer ja. okay, 9 Is de Rolls Royce Phantom. Die is ook die fucking wel Echt vet. Ah. Als je die kan betalen, dan ben je echt rijk. Dat kent je wel ook, zeker. Ja, en je, en, en je weet gewoon wat luxe is. Ja, dat ook. Nummer 8. De BMW M1. Die schijnt ook echt een hele goeie te zijn. En staat er nou M1 of MR? Het is de M1. Dat is de N1. Oh, dan staat er R namelijk. Oh nee, het is een kleine 1. Inderdaad. Ja, gewoon meisje. Maar ik vind hem niet, uh, ik vind hij is niet Hij is niet heel mooi, maar hij schijnt, het schijnt echt een hele goede auto. Op. Nou, het zal En hoe hij hoe het zegt bij Toppie: uh, It's a really sexy car. It's a really cool car. Maar dit is de meest sexy cars. Ja, oh is dit de meest sexy... Oh, yes, uh, oh ja, ja. voor Top Gear. Nummer 7. De Bentley Continental Surf Fastback. Mm. Of S1 Fastback Want lijkt me een R Ik weet het niet Maar het is, een, uh, het is een oudje Wel mooi Wel mooi well De R Jesus Een Lincoln Continental <laughs> Dat is zo'n Bas-Iradio toch... de auto nee, Van de slechte man. rikken Echt wel Echt waar oh, ja. Ja, de, uh, Dat, begeven me, dat, op dat ze alleen normaal op het frame rijden <laughs> <Ja>. <laughs> Die ken jij ook Ja natuurlijk ken sure. ik die Dat is die auto ja, volgens die is, mij die is, die is wel helemaal geniaal okay. En dan nu hij doet het niet. Hij doet... Oh god, krijgen we dat weer? Hij doet het. Nummer 5, de Citroën C6. Ja, ik hou niet zo van Citroëns. Maar maar... Niet. Nee. Ik vind het wel een leuke auto. Jammer dat hij het niet doet. Ja, For... ik weet nog wat ligt. Wacht, ik maar... Ik weet er wat aan ligt. Nou? Doe nou gewoon, zeg nou gewoon okay. nummer 4. Nummer 4. Uh, de Chevrolet Camaro. Dat is zo'n fucking mooie auto. Hij is inderdaad wel vet, ja. Yeah. Ja. Yeah. De Maserati Quattroporte. Is sowieso mooi. Uh, alle Maseratis zijn eigenlijk wel mooi, toch? Ja. Yeah. vind ik dan. Two. Yeah, ja, Ja, nummer 2. Esther Martin DBS. Dat de was ook te verwachten. Esther Martin DBS. En dan als final. 1 een Fiat 500! Een de, en dan wel de oude, hè? De rugzak ja. editie. Ja, de oude Fiat 500. Hij nou, ziet er wel strak uit, ja. Het is echt een leuk, het is gewoon een leuk autootje. Als je dan nou vergelijkt, dat Fiat, die nummer 1 met het nummer 2, ja, het is bijna hetzelfde. Ja, die 1 is iets kleiner, iets minder plekkaatjes. Wel weer leuk en schattig. Ja. Toch, vind ik. Ik vind het echt een leuk autootje. Het had Herbie kunnen zijn. Het had zomaar <laughs> dat die er niet in staat. Dat valt me op zeg. Wel een Pixar Cars, maar geen Herbie. Nee. Een beetje slecht weer. Ja. Dat en dan uh... nummer 0. <laughs> Herbie. Herbie. <laughs> Vind ik leuk. <laughs> uh, die, gaan we tweet, tweet. die gaan we even met Twitter delen. Die gaan we absoluut delen met Twitter. Dus wij gaan lekker luisteren. Naar, heb jij al een nummertje? natuurlijk. Uh, ik ik een zit vol nummer. met de nummertjes. Mag ik uh, uh, een nummertje erin zetten? Uh, ja, mag alles. Uh, ik heb nog een maar ik heb eh, heel veel nummertjes. Rustig aan vandaag, hè? dat is het Ja, al we al gaan het. niet te overhaasten. Want, het is want er, volgens mij al ligt al mijn ding eruit. Dus uh, ik zit Oh nu. god. Oh god. Wat doe je? Dit, dit, dit is ZFM. Als jij geen jiggles ja. doet, dan doe ik het wel. ZFM in Zandvoort. En jij bent erbij. ZFM. Wat een gezelligheid ZFM. hier We gaan een lekker nummertje luisteren. Alexis Jordan. Woehoe, met happiness. happiness. Woehoe. I'm mm -hmm.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 Put the lens on, zoom, bends on, vroom As long as you got the right perfume Ain't nobody checking out the telly till new Come on. You should get a stat, stat on the backbone Stag rap, I'm peeling off some tight on. Honey, stop breathing when I step in the room hey, Ain't nobody leaving till I said it with the broom Rock room. your body, might check, one, two Cause it ain't a party to my crew run through the somebody, show me what you can do like Oh, oh, Rock your body, might check, one, two DJs in the nigga, rock into the groove Boom, boom. I like the you heard that yeah, yeah. Oh, If you want a party, baby, we can get together. Boom, boom. You know you make me slow on me. Maybe you are hottie when you get up on the floor and boom, boom. Never wanted someone so badly. We yeah. oh, can leave the club and hit the telly, get a room and boom, boom. Leave the club, hit the telly, get a room, boom, boom, boom, boom. You're making it hot when y'all move. Stag, I'll reach the top cause I choose. Grooves, tracks like the cat lamb used. Hit back the mice with the rap king. Say goodbye, darling, please don't stop to cry, 'Cause girl, you know I've got to go. Oh, Lord, I wish it wasn't so. And sing tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Sing tonight and fight the break of dawn. Sexy S Y, let me give me the sexy S Y. Girl, let me move me body one time. Girl, let me give me the sexy S Y. Tiktok, Tiktok, the sexy S Y. it's a Friday, Are your birthday, girl. Why look hard? This and not your birthday. You a high one, girl. You a right one, girl. Just keep on Sing it all night long. Just free some girl and a white man chemistry. Go for the vibe and go to the fiction, go to the quiet, to the fury, the reddy. Really. That's alright, man. It give it to me. I wanna take you back. home for your weekend, feature your pink and brown skin. Girl, just give me that brown skin. Girl, if you give me the sexy ass girl, if you move your body one time, girl, if you give me the sexy Tick-tock, tick-tock, the sexy ass Girl, if you give me the sexy ass girl, if you move your body one time, girl, if you give me the sexy Tick-tock, tick-tock, the sexy ass Girl, if you're ready for your a good time, girl, if you give me the sexy ass white, when me a bit the outfit on the track, girl, bounce it like that, girl, the love for hear me right. I'm So me tell her to buy, it, and me want me and I'll be combined Give her the time, it's the root combining And now she's living on cloud Now, nah, yeah. to the edge, to the edge Be a shot, so she take and feel Fine, to the edge, to the edge Be a shot, so she take and feel Fine, it's easy to the girls over easy We ever go and keep it Lies, none of them can't block my show Stop me, don't matter how them do Girl, if you give me the sexiest wine Girl, if you move it by the one side Girl, if you give me the sexiest wine Dixie Sexy S Y, Y'all let's forgive give me the sexy S Y, girl if you move the body one time, girl let give me the sexy S Y, Tik Tok Tik the sexy S Y, oh oh oh oh oh oh, oh oh oh. Zo slecht Hoe slecht? Hé hey. Lekker hè Lekker hoor We gaan even feest vieren De salsa L Las binnen cabanos binnen. Goed mensen Dit was het alweer bijna Ja We Bij hebben nog een paar minuutjes En uh, het was weer een lekkere uitzending Met uh, de gewone pijlstaartrog Ja Absoluut uh, en, uh, Het begin uh, Een weekend motto is uh... Doe niet veel Of nee, iets in die uh... richting Tip niet zo, er zo met je koptelefoon erbij Rustig aan Ja, niet te veel doen Ja, en, uh, en nog een motto is uh, Harde schijven die stuk gaan Ja, die Robby die loopt gewoon De harde schijven niet te slopen Ik heb nu net mijn hele uh, harde schijf Wat the fuck, ik ben helemaal gek Ik ben helemaal oh ja, gek van die je harde die... schijf, ja? Ja, ik heb net mijn harde schijf uit zijn doosje gehaald <laughs> Het is me wel even oud, hè Ah, oh, man, maar goed Het is noodlot, hè Hoi, hey, laatste, ja. laatste minuutje, laatste minuutje <laughs> We gaan even rond We rennen even rond, even, <laughs> de... even door Even de studio, even helemaal gek doen Maar doe vooral niet te veel. Het was een bomvolle uitzending met, uh, <laughs> met uh, Auto's uh, de Gezelligheid ja. met Shelly, met Fiat 500 Met Herbie, met een Vleugel. We <laughs> en, uh, Her Herbie met een roggenvleugel Herbie Easy met een roggenvleugel, in de roggenvleugel. En, en een politie En een uh, insectenbeet ja, en een en een nummerplaat op een insect. En cirkensgens. En een bekeuring voor een, uh, een man die uh, te hard uh, te veel insecten op zijn nummerplaat had. Zonder Kevin uh, Zonder Kevin uh, Nieuwe t-shirts. Uh, ja, alles erop en eraan. Jonge, En volgende week. En de, echt, we worden nog veel voller. Volgende week wordt we nog veel meer. Want uh, het is uh, ook uh, Sand voor life live hè? volgende week. Sand voor de En We, moeten we gaan proberen week, erheen te gaan